Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft vannacht opnieuw een ballistische korte afstandsraket gelanceerd. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raket ongeveer 250 kilometer vloog... en spreekt van een mislukte lancering. Het zou gaan om een hypersonische raket, maar dat wordt niet officieel bevestigd. De vermoedelijke lancering van Noord-Korea is de eerste sinds een oefening op 30 mei... waarbij meerdere raketten werden afgevuurd...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 De brand ontstond dinsdagavond laat en was al snel onder controle... maar vanwege de grote rookontwikkeling werden ook na de brand nog bewoners geëvacueerd. Ze zijn ondergebracht in een nabijgelegen zalencentrum. Het aantal extreme natuurbranden in de wereld is de laatste 20 jaar verdubbeld... blijkt uit Australisch onderzoek. Dat komt volgens de wetenschappers vooral door extremere weersomstandigheden... en aanhoudende droogte die het gevolg zijn van klimaatverandering... Natuurbranden komen niet alleen vaker voor, ze zijn vaak ook groter dan eerder. Daarnaast raakt bij grote natuurbranden de lucht ernstig vervuild door de rook... wat meer gezondheidsschade tot gevolg heeft. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij teruggeven... aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisk van de Franse schilder Matisse... De Duits-Joodse textielondernemer Albert Stern verkocht het werk in 1941 aan het Stedelijk Museum. De familie had het geld nodig om te kunnen vluchten voor het naziregime. Het museum vindt dat er sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies... en dat het werk verbonden is met onuitsprekelijk leed dat de familie is aangedaan. Het weer, het is overal helder, het koelt af tot een graad of 16. Morgen opnieuw volop zon met alleen wat stapelwolken in de middag. Het wordt 25 tot 30 graden.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 I gotta get mine in a big black truck. You can get yours in a six-pack. Whatever it is, the party's underwear. I'm And if you tempt me, I'll let my heart better your pump. I'll let my heart yo. you me, I'll let my heart better your pump on me. I'll let my heart yo. And if you tempt me, me. Yo. me, I would. I'll let my heart. Treat big good, big good. All in my. Give it up, give it up. All in the way that I do. big good, big good. I'll Queen, be good. clean be good. All in my How when they come in get how when they get what you want and he run with the Now about to play with us, how we not tie around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 Ze lippen stift op zijn...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 I'm you Dit is ZFM.